Luisteraartjes. Je luistert naar uh, Eurostar Radio. Dit is uh, een live uitzending. Hiervoor hoor je een opname van vanmiddag. Met uh, de allernieuwste hits uh, op jamendo.com. Maar wat je nu hoort is echt live. Uh, het is nu uh, twee minuten over acht. Het is zondagavond 20 oktober negen... nee, 2013. 2013, nee. Oké, okay, nou, uh, ja, jullie kunnen skypen, jullie kunnen bellen. Het uh, Skype-adres, ik zal me even zichtbaar maken op de Skype. Het Skype-adres is dj.jaap. En dan kan je gezellig mee uh, chatten. Of je kan ook uh, live in de uitzending komen via Skype. En als jullie vooral in wil luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. Dus uh, luisteraarsjes, uh, we gaan straks... Uh, ja, uh, nieuwe muziek draaien. Ik heb uh, vanmiddag nog wat uh, bluesmuziek gedownload van uh, Mendo. En uh, nou, daar gaan jullie dan uh, heerlijk van genieten. Ja, uh, goed. Nou, uh, wat heb ik de afgelopen tijd meegemaakt? Nou, mijn vrouwtje is morgen jarig, 21 oktober. Dan wordt ze 50. Maar we hebben het vrijdag gevierd voor de familie en voor vrienden. En gisteren, zaterdag, de 20 dan zijn we uit eten geweest in Zoetermeer. Uh, in en uh, ja, morgen is ze echtjarig en dan, uh, ja, dan uh, gaan we ook lekker gezellig maken in huis. Dus uh, goed, dit uh, dus uh, de afgelopen week. <laughs> goed, nou, uh, ja, we gaan... Uh, Heerlijk muziek draaien, laatst gaatjes. En uh, ja, als ik zo kijk in de playlist, uh, moet ik even zoeken. Want ik heb echt fantastische muziek gedaan. Ik heb nog wel het een en ander eerst voorbeluisterd voordat ik het download. En uh, ik moet zeggen, er zit hele mooie muziek bij. Echt heel, uh, ja, de luister is niet zo heel groot, geloof ik. Ofwel... Blues. Oké, okay, toch wel. Wacht even. Die versie. Ja, oké. Okay. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 albums en 1 singeltje gedaan. Laten we beginnen met Goose. En uh, hmm. dat heet uh, Clear Skies. en De uh, Goose is uh, de volgende. Oké okay, luisteraars. Hier komt ie dan. Peep. Met Clear Skies, Happy Pop. Oké, okay, goed, het is zondagavond en het is uh, 20 oktober 2013. En je luistert naar het bel- en chatprogramma van Edith Jaapen. Volgende nummer is van Lobo Local met Ice Crocodile Blues. dat was uh, Lobo Loco met uh, Ice Crocodile Blues. En uh, ja, fantastische nummer is Het het slinkt uh, heerlijk de pan uit. En als je wil, kan je gezellig op de chat komen. Ik heb de chat uh, nog wel aan, maar ik kan hem nog niet zien. Dus als ik niet reageer, is er niks aan de hand. Dan moet ik uh, straks even onder uh, de muziek even gaan kijken straks. En... Uh, <coughs> Jullie kunnen natuurlijk ondertussen uh, uh, we gaan naar je Skype, als je Skype hebt tenminste. En dan uh, is het Skype-adres dj.jaap. En uh, daar kan je gewoon uh, gezellig mee kletsen tijdens de uitzending. Dus in de uitzending kom je dan, hè? dus iedereen kan je wel horen. Nou, uh, dus uh, steek van wal, uh, beste mensen. Oké, okay, het volgende liedje is uh, Traffic the Blues met Sweet Swing. Vous êtes tous reconnus coupables et condamnés pour trafic de blues. Blue. Rijsraadjes, dat was Traffic the Blues met Sweet Swing. En ondertussen is Jacco op de chat verschenen. En uh, ja, oh, hij stond er al, uh, al een hele tijd op al. Oh jee, oh Ja, ik heb al gereageerd. Dus uh, Jacco, als je, als je luistert, uh, ik zit op de chat hoor. En ook uh, op de Skype, dus als je zin hebt. Mag je me bellen. Dus het maakt niet uit of ik een liedje draai ja, of nee. En misschien uh, dat uh, Marcus nog komt. Of Sunset. Of misschien Bobby als hij luistert. Of uh, ja, wie weet wie nog meer. Hè? En iedereen uh, die nog nooit uh, op de Skype is geweest. Jullie mogen allemaal bellen. Uh, het Skype adres is dj.jaap. Of kom op de chatroom van eurostaradio.nl en dan uh, ga je linksboven daar zie je staan chatroom en hoef je zonder wachtwoord, zonder wachtwoord kan je gewoon inloggen en dan kan je gezellig meekletsen met ons allemaal we draaien vanavond bluesmuziek. vorige twee weken hebben we dus keltische muziek gedraaid en af en toe zal ik nog wel eens wat anders tussendoor draaien, maar uh, goed, het volgende uh, liedje die is van Hot Fiction met My Girl Dances. En de volgende nummer is ons, Stuart Wood, met Baby Don't Cry. Six. 186. Who'll be the man with the plan Doing all that he can MC Magic Girl, wipe your eye. Baby, don't cry Ja, luisteraars, dat was uh, Stuart Wood met Baby, don't cry en het volgende liedje is van GM... Quanta Camara met Sunset. Een hele mooie nummer. Een keltisch nummer. Haha. Tot straks. Dat was uh, prachtig keltisch nummer van uh, GM Quantana Camara met het nummer The Sunset. Oké, okay, over Sunset gesproken. Ik ben benieuwd of ze vanavond nog op de Skype komt. Hey, dus uh, lijkt me gezellig, Sunset, als je luistert. Uh, en dat liedje draag ik aan jou op. Ja, Sunset. Oké, ja, ja. Goed, nou, we zitten weer met. Uh, Jacco op de chat en uh, ja klotje is er ook bijgekomen zag ik al uh, ja oké okay. ik weet niet of ik dat onderwerp op de chat op de radio uh, uh, moet vertalen maar goed dat laat ik aan Jacco over we gaan door naar het volgende liedje er wordt weer een blues een echte mooie blues en dat wordt uh, weer een tango's maar dan met um, let's slide Oké, okay, hier komt. Het. to be. Dat was uh, The Tangoose met uh, Let's Hide. Oké, okay, het volgende nummer, uh, luisteraartjes. Is, uh, is weer een easy listening uh, muziekje: Maro Marangoni. Met uh, een prachtig nummer: The White Mountain. Maro Marongoni met uh, The White Mountain. En het volgende nummer is van Oleg O. Kajanko met Blue Hawaii. Ze ja, zitten gezellig te keuvelen op, op de chat. Dan gaan we eens even kijken met Ton. Ja, Ton is er ook bijgekomen. Goedenavond, Ton. Dus uh, we zitten dus uh, met een uh, blap Tom, Jacco en dan ondergetekende DJ Jaap. Gezellig op de chat. En uh, ja, Jacco vraagt Ton vrolijk de boel eens op. Hahaha, ha, ha. vandaag. ...is Ton met wijn bezig geweest... ...een nieuw experiment... ...abricot, sinaasopperwijn... ...en een stukje gefietst... ...naar de papierdump... ...van het asiel. Haha, en hij heeft ook nog eens een keer... ...aan zijn fiets gesleuteld. Haha, Ton de vierste kaner. Eh, ik bedoel... ...fietsenmaker... ...ja, ik had het verkeerd getypt ...op de, op de chat. <laughs> ja, morgen ga ik... ...een poging doen... ...om te ruimen. Spannend, zegt, uh, zegt Ton... Ja, wat ga je dan ruimen, Tom? Oh, wacht, kijk. Omdat, uh, zegt Tom, mijn werkweek van dinsdag tot en met zaterdag is. Is mijn weekend op zondag en maandag. Aha. Jacco zegt: Klinkt goed die wijn? Nou, vertel, uh, vertel eens wat meer over die wijn, uh, Tom. Want, uh, ja, ik zie dat er ook nog uh, wat luisteraars bij zijn gekomen. Dus uh, misschien interessant voor de overige luisteraars. En in de tussentijd. Ga ik nog even een leuk muziekje draaien. En uh, ik probeer zo uh, een beetje rustige muziek vanavond te draaien. Of doe een bluesje ertussendoor. Eh? Dus uh, goed, nou, dat wordt uh, onze Vlaming uh, Ken verheken met Dreamfield. Hier komt hij dan. Ken Verheken met, uh, met Dreamfield. En als ik uh, even op de chat even kijk. Dan lees ik... Uh, ja, dat... Uh, <coughs> Jacco die zegt dat hij uh, echt meer moet gaan fietsen. heb heb geen conditie meer. En uh, <coughs> hij zegt ook dat wijn uh, goed... Uh, klinkt goed die wijn van uh, Tom. Ja, en uh, goed. Dan schrijft Tom ondertussen dat... Uh, ik zag pas dat Dirk van den Broek supermarkt abrikozen sinaasappelsap verkoopt. Lekker sap. Ik heb dus genoeg gekocht om een emma wijn te maken. Een paar dagen geleden heb ik een gistartar gemaakt en vandaag sap, suiker en gistartar in een emma gedaan. Met een waterslot. Ik zie dat hij al vrolijk staat te gisten. En uh, goed, ja. <laughs> ja, mensen. ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay, nou, eens, uh, eens even kijken. Als er iemand nog belt. Misschien dat uh, Marcus uh, nog belt. Ik weet niet of hij ook nog luistert. Maar uh, dan moet ik even kijken. Op de Skype zie ik wel dat Marcus erbij uh, zit. En uh, Gus zit uh, op de Skype. Herman is online. Zal ik Herman eens even bellen, jongens? Ja, ik ga Herman eens even bellen. Uh, Oké. Okay. Bellen, Herman. Ja, we gaan eens even kijken. Want het is bij Herman al vroeg in de morgen. Het is uh, Herman Tekkenberg uit Nieuw-Zeeland, uit Auckland. Goedemorgen. Oh ja. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Ja. Uh, ja, ik kom, ik kom, ja, ik kom dadelijk terug, oké? Okay? Is goed. Oké. Okay. Komt in orde. Nou, hij is even denk ik een kopje thee aan het zetten. Hij is even druk, maar hij komt zo terug. Dus uh, Herman komt straks uh, gezellig ons uh, vergezellen. Ja, uh, Ton zegt dat hij elke dag fiets minstens vier uur naar mijn werk, tijdens mijn werk en terug. Uh, van mijn huis naar het depot en van de post is een uur ...en een kwartier fietsen, zo. En Jacco zegt, en dat is zwaar voor je lijf. Nou, het legt erom. Ik heb uh, een keer gehad bij uh, mijn vorige baas... Um, ...dat ik moest uh, zeker uh, een dik half uur fietsen... ...en dat heb ik een paar jaar moeten doen. Nou, als je rustig aan fietst, is er niks aan de hand. Maar, maar als je echt uh, als een bezeten gaat... Uh, hey, ...als een uh, Nicky Lauda... Voem, ja, dan ben je natuurlijk back off uh, dat je op je werk komt. En ja, dat kost natuurlijk energie. Maar als je gewoon rustig fiets dan is het wel te doen. Behalve natuurlijk als het hard waait en je hebt wind tegen. Of met regen of zo, of met sneeuw. Ja, dan is het inderdaad zwaar. Ja, ploegendienst lijkt me zwaar, zegt Tom. En Jacco zegt, het sloopt je. Ja, kijk, uh, ploegendienst, het zit namelijk zo. Met die winterdienst op mijn werk zit het na namelijk... Oh, Even zo, ik wil het even, even, even uitleggen. Wacht even, ik, ik neem het zo op Herman, ik neem het zo op. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Uh, als je bijvoorbeeld, de um, uh, ploegendienst wil niet zeggen dat de een werkt s'nachts en de ander werkt overdag en de ander werkt uh, s middags of zo. Ja, ook wel soms. Maar die, uh, we hebben elke week een andere ploeg. Dus ploeg A is, uh, is week, uh, week 52 zeg maar. En ploeg B, die werkt dan uh, de week erop. En ploeg C, die valt af en toe in. Dat is een soort reserveploeg. En dat is met, uh, met strooien dus. Oké, okay, dan ga ik uh, Herman even terugbellen. Want die beste man, die denkt ook bij zijn eigenaar, belt die uh, jongen op. Uh, Oké. Okay. Ja, daar komt hij. Ja, hallo Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Of, en nou, uh, avond, hè? Ja. ja, hier is het, goeie avond, Ja. Yeah. Ja, ik zie ja, dat de zon zie... schijnt bij jou. Wat zeg je? Ik zie dat de zon schijnt bij jou op de achtergrond. Ja. Yeah. Oké, okay, um, nou, ik kijk even naar buiten dan. En hoewel het gisteren een mooie blauwe dag was, vandaag is het weer uh, wat grijs. War, mm -hmm. Warm weer, warm weer in grijs. Dus uh, ja, wel, het is een goed begin van de week. Dat is hart naam. hartstikke is... mooi. Nou, hier, ja. uh, hier hebben we wel een rustige dag gehad. Uh, gisteren was er wel af en toe regen. Vandaag was het uh, bewolkt, afwisselend met zon. Gaatje ja. of uh, ja, 13, 14, zo. Dus het was ook nog wel te doen uh, hier in ja. Den Haag. Dus... En, en is Scheveningen nog druk op deze tijd? Uh, nou ja, Scheveningen, uh, ja, uh, met dit weer... Uh, zijn er zijn wel mensen die over de boulevard flaneren, maar er liggen geen mensen meer op het strand, hè. Het is hier natuurlijk yeah. al, hè, al dik herfst. Dus, ja. uh, <laughs> maar mensen wandelen wel of zo, hoor, over het strand of, uh, of over de boulevard. We hebben een nieuwe boulevard, zoals ze weet. Wat ik wou vragen dus over het Scheveningen strand, hebben ze, daar ja. nog ezel, hebben ze daar nog ezeltjes waar je op kan rijden? Nee, dat, uh, nee, dat hebben we hier niet meer. Dat is vroeger ja. wel geweest voor mijn tijd, was dat denk ik nog. Ik heb een foto ja? gevonden... In mijn, die een van de familieleden heeft opgezonden. Mm. Want, uh, al, al onze foto's van onze jongere dagen... die zijn verbrand met het bombardement. Maar dit was... ik en mijn zus op een ezeltje in 1938, 1939... op het strand in Scheveningen. Oké. Okay. Ja, dat was leuk. Ik dacht, ja. En... Uh, we zitten op zo'n ezeltje met zijn grote strooien hoed op. Nou, en we gingen ieder jaar, bijna ieder jaar toen, gingen we bij een tante van ons op, uh, op vakantie, die woonde in Den Haag. Okay. En, dan, en dan nam ze ons mee met, na, naar het strand toe. Ook kan ik me herinneren dat uh, vooral in de, in, de, in de zomermaanden was er op het weekend... was er gewoonlijk was er vuurwerk op het strand. Ja, dat is bij ons nog hoor. Dat vuurwerk is uh, meestal zo eind augustus. We hebben een soort yeah. vuurwerk internationaal vuurwerkfestival. En dat gaat dan per titel per land. Dus Japan yeah. doet meestal mee. Duitsland, uh, Engeland, Nederland, Spanje. En uh, ja, dan, uh, dan is dan uh, uh, drie weekenden. En het laatste derde weekend. Dan, uh, dan komt de winnaar uit de bus. En dus uh, ja, heel druk daar in Scheveningen dan. Ja. Dus, het uh, is zo ja. mooi om te zien, allemaal. Ja, de, ja dat, uh, maar dat was op, op zaterdagavond. Er werd gewoonlijk een klein beetje vuurwerk afgestoken zo, voor het einde van de week. In ieder geval, ik weet wel, me herinneren, we gingen naar, de, naar, het, naar Scheveningen toe met de tram. Ja. En, dat, en wij noemden het de Open Tram. Oké, okay. ja, zijn tram zonder ramen, zeg maar. Ja, zonder ja. ramen of Ja. Ja, ja, dat vonden we leuk. En, ik, en een ander ding, en die, die, die, die, die, die dingetjes die komen zo terug. Daar, op één, avond, één zaterdagavond zaten we daar naar het te kijken en toen kwam er een vliegtuig over. En dat was een van die oude Fokker vliegtuigen met drie motoren. Hmm, was dat hmm. de, toevallig de Uiver of zo? Ja, had die, er waren nog van die oude kisten zo met drie motoren zo. Dus uh, ja, ja. En die waren nog niet zo uh, modern gebouwd als toen, later natuurlijk, in de oorlog. In ieder geval, dat zijn van die dingen die ik zo kan herinneren. En er was ook nog een, een, een tentje daar, en die, nou, of die nou op het strand stond of op, bij de boulevard, dat weet ik niet, maar uh, uh, daar uh, kon je altijd een heerlijk ijsje kopen daar. Ja, ja. ja. Nou, ik weet van mijn moeder, de oude pier, die, dus, die zat vroeger dus, die liep vanaf het koorhuis En dat was alleen voor de elite, voor de rijke mensen. Daar mochten gewone mensen niet op komen. Ik zei, meen je dat nou? Mijn moeder is al ja. 86. En toen is die gebom nou gebombardeerd. De Duitsers hebben het gesloopt of gebombardeerd. Maar in ieder geval, ze hebben hem vernietigd. Want ze dachten dat dat... Uh, dat de Engelsen dan makkelijker aan land konden komen. Dus ik weet nou hoe dom die gasten toen waren. Die denken ja. dat ze via de pier dan makkelijker Nederland binnen kan vallen. En toen is na de oorlog, hebben we de, nieuwe, de huidige pier gehad. En die staat nu, uh, ja, die is failliet hè, de pier hè, bij ons. Want ja. eerst was de pier van de gemeente. En, uh, ja. hij, en toen heeft, uh, gauw begin van deze eeuw, heeft uh, Van der Valk uh, de pier gekocht begin 2000 zo, ja. voor één gulden, een symbolisch bedrag, maar dan moest hij het wel onderhouden, dat heeft hij nooit gedaan, en nou zijn alle ondernemers, die moesten eruit, en uh, nou staat de pier, uh, ja, die, die is failliet, dus uh, ja, ik hoop dat er een koper komt die hem helemaal opknopt en er weer wat moois van maakt. Ja, is die pier nog open? Hij is gesloten, is hij is dan nog wel de pier, maar hij is gesloten voor het publiek. Ja, ik, ik, ik ken alleen die oude pier, want ik, ik, ik heb gehoord dat er een nieuwe is gebouwd. In ja, dat zo, in klopt. Dus, ja, dat ja? In het begin, ja, begin jaren en, 60 was dat. En die is niet open? Nou, ja, die is gesloten, want uh, hij is, uh, mm -hmm. hij is uh, failliet dan, hè, door uh, die, uh, van der Valk. Die had het gekocht van de gemeente en, yeah. die, en die is failliet. Dus uh, hij probeert de gemeente de kosten te verhalen op van der Valk en van de Valk die weigert te betalen. Dus ze hebben de curator een streep ondergezet. En Van der Valk is failliet gegaan, dat was straks een groot bedrijf? Ja, Van der Valk, dat is zo'n restaurant is dat, hè? Ja, het bedrijf zelf is niet failliet, maar de pier is failliet. Oh, ik geloof dat hij zelf niet failliet zou gaan, hij heeft wel genoeg centen gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, zo is het. Ja. Alle verder goede Nederland, ja, nog, hoor. Steeds, nog steeds dezelfde regering. Helaas wel. <laughs> en Sinterklaas mag zijn Zwarte Piet meebrengen. Uh, ja, ik denk het wel, want uh, ja, ja, zijn, ik snap het niet, want we hebben al zo lang zwarte mensen in Nederland wonen, uit Suriname en Antillen. En ze beginnen nou pas de laatste tijd moeilijk erover te doen. Niet allemaal hoor, er zijn er ook bij die het onzin vinden. Ik het uh, zo... Uh, ja, maar het ik gaat... sta er zo van te kijken, ja, ja wat... van die onzin. Ja. Ik sta er zo van te kijken van die onzin. Er zijn toch betere dingen in Nederland waaraan gewerkt kan worden om die te verbeteren. Ja, dat vind tog, ik wel. Dat niet zoiets... Ja, het behoort een beetje bij... bij... De... Nederlandse cultuur, Sinterklaas en Zwarte Piet op een schimmel, op een dak en zo. Ja, ik zal je eens van de wijk wat opsturen, Dan, daar staat de uitleg hoe Zwarte Piet is ontstaan. Want Zwarte Piet was nog niet eens een, een, een neger. Zwarte Piet, dat, dat komt in meer culturen voor in Europa, zelfs tot aan Perzië toe. Dus dat zijn gewoon uh, blanke of getinte mensen die zich zwart maken. Ja. En die gaan dan, uh, ja, de, de mensen de stijp op het lijf jagen, en allemaal zo rond 5 december. Dus zelfs, in, uh, een dag op uh, een, een waddeneiland in Duitsland, daar doen ze het ook. En daar ja, is Sinter, meest... Sinterklaas meer een soort boeman in plaats van een uh, kindervriend. Ja, Sinterklaas meestal kwam op een klein bootje. Bij ons in Eindhoven we een, was er een kanaal en dat was een heel klein sleepbootje. En daar kwam hij dan ook op. En, en, en zijn paard stond te wachten aan de kade. En had, gewoonlijk had hij vier of vijf van die zwarte pieten bij. En dan werd er natuurlijk een optak door de stad gemaakt. Mm -hmm. Maar dat, dat uh, gebeurt nu nog? Of heeft men al te veel uh, well, uh, protest tegen? Nou, uh, uh, toch. Ik, ik kan het niet indenken dat. dat een Nederlander zo gaat denken dat het, dat, I mean, nou, het, iets... het zijn uh, bepaalde uh, vaak uit de linkse hoek hè, die, uh, die, die dus ageren tegen Zwarte Piet en, ja. en dan is een deel van de zwarte bevolking, niet allemaal hoor er zijn ook zwarte mensen ja, die het ook onzin vinden dat het, uh, ja. die, die, die, want ik heb ook gehoord ja. dat op de Antillen dat ze, dat ze ook gewoon een Zwarte Piet met Sinterklaas hebben, dat vinden ze daar heel normaal ja. Ja, maar de meeste, men, de meeste mensen, of zwarte mensen, of hoe je het ook noemt, mensen met een donkere huidskleur, laat me zo zeggen, mm -hmm. die, zijn er, die zijn er toch niet tegen? Uh, niet allemaal, maar een deel wel. Een deel wel. Ja. En ook, ook iets eigenaardig, ik in de krant, dat de burgemeester van Amsterdam die ging dan rond de tafel zitten met, met, met de, de protesters... Ja, dat klopt. Want ja. De Zwarte Piet, en er waren maar een paar mensen. Nou, nou <lacht> er waren geen paar mensen hoor, want uh, het was, er waren zelfs zoveel mensen dat ze een heleboel ook buiten moesten wachten om het nou, te volgen. Ik, ik, dus, uh, ik moet het eens maar zeggen, ik sta er verwonderd van dat Nederlanders op het ogenblik zich daarmee bezighouden. Ja, ik snap en, het en even. En dat, ik zo, dat er zoveel andere, meer belangrijke dingen ik, um, ...gebeurd moeten worden, dus... Uh... Ja, en uh, Tom die schrijft zwaar overdreven. ...dat geloof over Zwarte Piet... ...ja, dat is het ook. Doen we, er zijn wel ergere dingen waar we ons druk over moeten maken. Ja, toch? Ja. Dus, men, uh... men, vergeet, men vergeet eigenlijk waar het om gaat, hè. Het gaat om de kinderen. Ja, daar gaat ja. het ook om. Kijk, ja, het het... Maar, maar ja, weet je het wat het is? Me. We hebben al zo lang uh, in Nederland... ...zwarte mensen wonen, hè. Vanaf... Uh... Ja. En, en nooit, nooit is er een probleem mee geweest. En nou ineens van de een op de andere dag uh, loopt men moeilijk te doen. En ja. uh, ik, ik denk dat het komt door die crisis. En mensen zijn teleurgesteld. En dan gaan ze een zondebok zoeken. En dat is het vroeger hebben, al geweest. Wij hebben hier in Sinterklaas... Ja, oké. Okay, maar bedoel, ze zoeken voor mij een zondebok van de crisis. Maar zoeken ja, wij, ze gewoon iets om te ageren tegen alles en iedereen. Denk wij hebben, ik. Hier, hm? Ja, wij hebben hier wel... Uh, uh, uh, vader, ...vader Christmas, hè? Kerst, kerstmannetje. Ja. Hier, en, uh, maar die wordt ook steeds populairder hier, hoor. Maar hier ja, wordt ook... Uh, ja, links. Als, uh, als, nou oh. als je nou heel erg links zou zeggen... ...ja, maar dat kan niet, hè? De kerstmannetje is, is, is wit. Maar nou, ja. dan is hij nou wit? Nou, ja, uh, ja, ja, ja, want... Je mag ook geen... ...geen... geen, geen Kakao, um, maar zeg, was het ook weer... Ja, met die voedsel, met die namen. Witte witte zeggen, dat mag ook niet. Ja, mee. dat vind ik ook zo overdreven. Ik bedoel, nou, het gaat om de, kleur, de naam Blank, hè? daar gaat het om. Ja. Nou, er zijn er twee mensen van de Verenigde Naties... die vinden dat het woord Blanca Vla ook niet moet kunnen. <laughs> nou, nou, dat denk ik... ik ik eh, bedoel, of het nou bruine vla of, of blanke vla, voor mij mogen ze het zo noemen. Je hebt jodenkoeken. Nou, jodenkoeken is door een jood, uh, was een joodse ja. eigenaar. Dat en dat en, toch niets? Ja, ja. En, ne en negerzoenen. Ik denk, wat is er mis met negerzoenen? Nu heet het zoenen, hè? dat is uh, van buis fabriek buis die maakt negerzoenen. En nu noemen ze het zoenen. dat denk ik, wat is er nou mis? Maar ik vind een kus van een negerin helemaal niet zo onplezierig hoor, moet ik zeggen. Wat zie je, ja, ze hebben. Met al dat gedoe hebben ze weer meer problemen opgebracht. Maar het zijn, kijk, weet je wat het is? Kijk, euh, ja. Wat ze vroeger vroegen, die apartheid in Zuid-Afrika... dat is natuurlijk niet goed. Dat, dat, nee. hè? En nou, ik vind... moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik hier zit. Ja, tuurlijk. Want uh, nu, nu hebben dus Blanken het zwaar. Want ze zeggen, jullie hebben ons jaren onderdrukt. Ja, ergens hebben ze wel een beetje gelijk. Want ik had ja. een collega, die, uh, die komt van uh, Zuid-Afrika... Een oud-collega van me. En die kreeg een maartje mee, een zwarte man. Dat was een maartje. En die mocht dan de vuile klusjes opknappen. Dus ja, hij had lekker uh, iemand die het gereedschap aangaf. Een soort uh, hulpje van de, van de en, uh, nou Dus de mensen die blank waren, die hadden dan uh, uh, het werk. En die zwarte mensen, die, die moesten dan het vuile werk doen. Dus ja, ik snap best wat dat ze daar... Een kwam aan ons hebben. Bezig. Okay. Vanwege hun ervaring met blanken. Dat kan ik ja, wel begrijpen, daar. Mm -hmm. ja. Ja, zijn, zijn wij on air? Wat zeg je? Ja, we, ja, ja, we zijn on air. Zitten we in de lucht? Ja. In de lucht? Ja, ja. Uit te eten, noem maar op. Wat ja. Wat het ook is. Nou, het is via kan, internet. Ik kan alle landgenoten groeten vanuit Nieuw-Zeeland. Ja. Nee? Ja. Oké, okay. en. Uh, nog, voor de rest, nog een prettig weekend En. Uh, ja, een fijn weekende. Me, mevrouw, die, is, uh, die wordt morgen zo'n vijftig. En we hebben het vrijdag uh, gevierd. En gisteren ja. zijn we uit eten geweest. Dus vijftig ja. jaar geworden. Dus uh, ik weet niet of je op Facebook heb ik nog wat foto'tjes hebt geplaatst. <laughs> mm -hmm. en we zijn Sarah, zijn pop hebben we in de kamer zitten. Maar morgen, maandag is het pas echt jarig. Oké. Okay. Dus. Ja. Oké, okay, ja. Het allerbeste. Ja, dankjewel. Uh, top. Ja, misschien ben ik er volgende week weer. Ik weet het niet zeker. Maar Evan, uh, je ziet maar. Je, je vindt me wel ergens hier op, op de computer. Oké, okay, okay? is goed. Ja hoor. Ah, Houdoe. Hij doet het goed aan je vrouwtje. Hij doet goedjes. Bedankt. Houdoe. Bye bye. Bye bye. Nou, oh, dat was uh, onze vriend Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Ja, uh, uh, Tom die vertelt, vroeger hadden de mensen kolen of houtkogels. Dat geeft veel roet in de schoorsteen. Roet is nu eenmaal zwart en dat heeft niets met racisme te maken. Witte chocolade heeft niets met chocolade te maken. Daar zit helemaal geen cacao in. En dat klopt ook, het smaakt wel naar chocola. Maar goed, weet je, uh, uh, om dat maar even kort te maken, want ik wil niet de hele uitzending over dat onderwerp hebben. Ik was al bang dat het erover zou gaan, maar goed. Weet je, uh, uh, bedoel. Zo kan je overal wel uh, uh, moeilijk overdoen. Want straks, straks durf je helemaal niks meer te zeggen. Als je, als je een keer mot krijgt met iemand... En, uh, en, en je zegt iets waar je achteraf een beetje spaart van krijgt... en uh, ja, dan biedt ze die excuses dan wel aan. Oké, okay. maar dan, dan gaan ze het gelijk al trekken op racisme. Of, of, uh. Maar nou, neem nou nog een ander voorbeeld. Ik weet nog vroeger op school hadden we ook kinderen met rood haar en sproeten... En dan zei ze rooien, je moeder hebt vlooien, je moeder hebt tieten. Daar kan je mee onder de tafel schieten. Nou, er waren daarbij die werden rond, weet je. Dus ook blanke mensen worden gediscrimineerd door elkaar. Hè? Dus het rood haar, of peen of iemand die heeft een grote neus. Of, uh, of mensen met een handicap. daar zijn er ook bij die gediscrimineerd worden. Hè? En daar hoor je niemand over. Dus als ik mijn, stel voor dat ik, uh, iemand tegenkomt met rood haar... en ik zeg, hé, hey, rode, rode kroot of dit of dat... dan ben ik ook al racist dan, weet je. Ik bedoel, mensen laten we het niet zo moeilijk doen. Hè? We, we, we hebben een moeilijke taart waar we nu in leven. En ga, ga geen zonderbokken zoeken, weet je. Vroeger hadden de Joden het gedaan. Straks zijn het weer, zijn wij het weer... of mensen met een bepaald geloof... Mensen, laten we daarmee stoppen met uw onzin, want dat is de grootste kul die er is. Stop er gewoon mee. En als je uh, uh, uh, er nu tegen kan, dan moet je lekker op een hutje in de haai gaan wonen. Dan heb je van niemand last. Dus, oké, okay, en hiermee sluit ik het onderwerp. Oké, okay, mensen, we gaan weer een gezellig bluesmuziekje draaien. En, uh, oké, okay, ja, we gaan weer een leuk bluesmuziekje, maar dat moet ik even zoeken, hoor. Die is van uh, Hot Fiction. En uh, oh, all my love in vain. Oh, wat een spannend onderwerp is dat. Kruidjes, uh, dat was uh, Hot Fiction met All My Love in Veen. Het volgende nummer is van Stuart Wood met Shake Your Body. I got the Shake off your body. Dat was een prachtig swingend nummer Shake Your Body van Stuart Wood. Oké, okay, ik ga eens even op de chat kijken. Eens even kijken op de chat. Oh, wat gebeurt er hier? Ah, kijk, daar zijn we dan. Ja, we zitten op de chat. Nou, <coughs> uh, nou uh, Jacco is er nog steeds, Tom en Klotje. En Klotje, die, uh, die, die zegt uh, niet veel, zie ik. Oké. Okay. Goed, uh, ik weet niet of er, er nog uh, mensen via de Skype nog... Ik ken misschien wel even kijken of misschien Marcus er is. Ik ga eens even kijken of ik Marcus kan bellen. Gaan we eens even kijken. Onze vriend Marcus, Marcus Morale. Hè? Hij heeft alweer zijn oude uh, naam weer genomen. Marcus Morale. Hé? Huh? Ja, oké. Okay. Nou. Oké, okay, nou, hey, daar ging iets mis. Nou, hij neemt niet op. Uh, Oké, okay, goed, dan houdt het op, hè. <laughs> goed, uh, nou, uh, wat zullen we doen? Zullen we gewoon nog uh, wat muziek draaien? Oké, okay. dan gaan we, gaan we weer wat muziek. Ik hoor wat op de achtergrond. Oké, okay. goed, hij mag terugbellen, hoor. Dus ik weet niet of je, als je luistert, uh, um, Marcus, je mag gewoon bellen, hoor. Dus, uh, ja, hij kan niet luisteren, want hij zit met zo'n Vita spelcomputer. En daar kun je dus mee uh, skypen en, en alles. Maar goed, dan uh, gaan we gewoon uh, weer verder draaien. Wat muziekjes en, uh, ja, oké, okay, nou goed. Ja, jongens, ja... Nou, dat is maar wat hoor. Hé? Ja. Uh, oh, waar ben ik nou ineens beland? Oh, kijk, oh, ik zie er iemand aankomen. Ja. ja. Go goeiedag, meneer. Ja, goeiedag, meneer. Ik ben, ik ben Boer Beuken, maar, ja. Hehehe, ik ben boer Buikema, ja, ja, zo meneer. En uh, ja, We zitten hier dus ergens in het oosten van het land. En wij hier boer Buikema voor Eurostar Radio. Zo, boer Buikema. Uh, hoe kan jij nou weten dat ik een boer ben? Nou ja, uh, je loopt er wel bij als een boer. Ik zeg niet dat je een boer bent. Nou, u heeft het inderdaad juist. Ik ben boer. Uh, en wat, uh, wat heb je zo al op je boerderij? Nou, ik heb kippen, geiten, schepen. En ik heb ook nog, uh, nog, nog een paar koeien aan het lopen. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, <tie> ja, maar kan je er wel van leven? He? Tegenwoordig, want, uh, ja, tegenwoordig is dat ook, eh... Uh... Oeh, ja, ik, kan, ik mag niet klein, nee. Ik mag niet klein. Zo, so, ja, ja. En, en is het nou niet saai, hoor, zo op een land, Je ziet bijna niemand, uh, behalve dan al die dieren om je heen en... Uh, ja, en af en toe uh, zie je nog wel eens iemand voorbij uh, rijden op zijn tracht of zo. En uh, hoe zit het namelijk met de vrouwtjes hier op het platteland? Zijn er nog leuke dames uh, hier zo? Ja, ja, ja, wat zou ik zeggen? Ze zien je wel hoor, maar ja, te druk hè, met werken. Ja, ja, ja, veel te druk. destijds voor de meisjes, ja, yeah, ja. Yeah. Jongeren, die houden zich meer maar bezig in die zuipketen en zo. Hè. De zuipjes zitten er een stuk in de kreeg. Ja, en dan gebeurt er nog eens wat met de meisjes. Dat gebeurt er dan al. Ja, ja, kan ik dat wel zeggen. Ja, ja. ja wil je niet weten, jongen. was zomaar het spookt Oké, okay, mensen. Nou, goed, dat was Boer Buiken, maar uit uh, uit het oosten van het land. We zitten weer hier eigenlijk... U zit in Drenthe, meneer. Oh, in Drenthe, oké. Okay, nou ja. Uh, dat was Boer Buikema en dit was Japie vanuit het uh, platteland ergens in Drenthe. Jongen, <tiegelen> jongen, het is wat zeg. jonge. jongen. Jong. <tiegelen>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 En van zijn haren vrouwen kreeg hij er het mee. Dat vond die oude Zulstand te weinig voor zijn deel. O jee, als ik zo oud ben, heb ik aan één vrouw al te veel. O. Laat me in een gezelschap van een miljonair versteld. Wanneer ik nacht in bed ligt, verdient die slapend geld. Waarop een geestig vrouwtje zich dit ontvallen liet. Ik heb nacht ook wel eens geld verdiend, maar huis met slapen niet. In het donker van het plansoentje kust hij haar bang zo rond.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 Met de procuratiehouwer en mij raad op gek. Maar de procuratiehouwer werd doodkalde man je zeur. Ik verzeker je dat het maar per procuratie is gebeurd. Oh. Er wat laat de minister die ritter orde gaf. Maar het zaakje dat werd ruchtbaar, toen ging hij buiten af. Hoor de Arden zijn duizenden betaald. Nou weten ze waar Abraham de mosterd heeft gehaald. Ho, ho, ho, ho. Ik zou nog wel verder zingen, maar ik durf het niet te doen. De zijn tegenwoordig zo erg op de fatsoen. Als ik hier op de planken nou nog meer mappen zeg. Dan schrijft de krant dat ik schuin ben. Daarom ga ik liever weg. Oh, oh, oh. Tussen groeise velke file ook der vervolgde zwager niet Welgehoek kan recht afvielen Af een oord blijven kunnen niet Noor men draaapt hem Oor men hem Verzapt zijn bloed Oor men ploekt hem Hij leopt voor schmerzen en nooit doen pijn met een siderel in schiele rijn. Giedele, giedele, briederel. Dein enige treis is dein siderel. Dort lest du dein stolz van amon. Van dein land, eerdjes rood. Giedele, giedele, briederel. Jeden toep langs nur dein sidero. Dein, dein God omwerk en woon niet En als zich stoos wel du bist als in alle länder in alle Zeiten voor vervolgt de Jidische Nation en miet, er zal verbijten zijn Jedigkeit. Zijn religioon Deutschland kiest zijn bloed in stromen, de wereld macht auf Progromen, de zider nimmt den niet onkast en mag jedes blad met reen Aas. Jedele jedele bridel Dein einzige treis is dein door het lees doet een stols van amor, van de land eer het is rood. Jedele, jedele, briederel, jeden toek las nooit dein sidderel. Zoals wel duwist hij je. Dink den God, om werk eenmaal niet und En als zich stols, wel duwist hij je. Ja, ruisgaas, dat is, graag. Dat is, dat is uh, weer een prachtig liedje van Leo Foort met die sideraïdele Briderai. En daarvoor hoorde je Nap de Lamar met O, O, O. En dat was een, een voor die tijd was, gauw begin 20 e eeuw, was dat een heel ondeugend liedje in die tijd. <laughs> nou, Leo Vult, ja, ja, ouderen onder ons, die kennen het natuurlijk veel beter dan ik. En uh, goed, we gaan verder uh, op de orde van de dag. En uh, ja, ik zit op Jack Patat te wachten. Jack Patat, onze Vlaamse... Ja, ja, Jack Patat. Ik <fijt> kan bellen, eh? Jack Patat. Dat is uh, DJ Jaap uh, Op de Skype. Dus we uh, zitten te wachten op Jack Patat. Hey. Allee, mannenken hier. We zullen eens even kijken of we zich dat zelf niet kunnen beraken, hè? Nee? Oké. Okay. Eens kijken wat, wat er gaat gebeuren, hoor. Ik ben benieuwd. Ik <laughs> ben benieuwd. Er wordt lachen, jongens. Er wordt lachen. Ja. Oeh. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, oké, okay, nou, Zak Patat. Die, die is druk met patat. Oh, kijk, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik dacht, nou, die is bezig met zijn patat ontbakken of zo, weet je. Onze Vlaamse. Vlaamse gast, Zak Patat in de uitzending. Dat zou wel leuk zijn. Maar ik zie dat hij zich ineens aanmeldt. Ja, ja hallo. Nou, dat moet ik even opnieuw doen. Maar hier zie ik, oh wacht even hoor, gaan we even uh, proberen, kijken of hij het nou wel doet. Hij gaat over. Alleen De persoon die je probeert te bereiken is momentan niet beschikbaar. U kunt een bericht inspreken na de pieptoon. Ah, wel, die zakken patate. Manneken, nee. Oké, okay, de groetjes van DJ Aap. Bye, bye. Zij, Maar ik, ik, ik, ik vind het een beetje vreemd. want uh, Ik hoor, ik... Uh, ik hoor helemaal niks. Ik zie wel dat er uh, al 22 seconden contact is. Ja, kijk, hallo. De voicemail. Oh, de voicemail is nog bezig. Oké. Okay. Goed, nou. Duur 33 seconden. De, de voicemail ingesproken, zeg. Nou, nou, nou. Nou, we zullen eens even kijken wat er op de chat gezegd wordt. Oh, Jacco gaat hem even bellen. Oké, okay, uh, sorry Jacco. er ging even wat mis. Dus uh, Jacco die belt hem even op. En dan uh, gaan we met een link naar Vlaanderen. En, via, en vanuit Vlaanderen wordt uh, Jacques Petat. Er uh, dus in de uitzending doorge, ge, uh, doorgegeven. Dus, dus Jacco, uh, doe nog een poging. Ja, doe nog een poging. Ondertussen draai ik wel een ander liedje. Dan gaan we weer eens een mooie... Easy listening draaien. Dus uh, ja, easy listening. Het is nu uh, 7 minuten over half 10. En ja, zolang uh, mensen het nog leuk vinden om te luisteren, gaan we gewoon door. Dus uh, wordt het 12 uur uiterlijk dan, hè? Dus uh, oké, okay, nou, we gaan eens even kijken of we nog wat uh, easy listening muziek kunnen draaien. Kijk, uh, eens kijken, een prachtig nummer, Butterfly Tea met a simple life, a simple life. Daar komt hij. Alleen met, met de Jacques. Het uh, is koud. Ja. Yeah. Uh, ja, oh. <laughs> hier valt het nog wel mee hoor, met, uh, met de temperatuur. Dus uh, ja. en waar ja. zit je dan? Zit je, zit je in Vlaanderen ergens? Ja, Nee, ik, ik zit nog steeds uh, op een camping bij, in het Velen bij de Heide. Oh jee, oh jee, ja. Dat Want die, die, ja? Die, die, die, kleine, die kleine etter van die andere radioshow, die, die had vervoer geregeld, maar, maar dat komt niet. Oh jee. Dus als, zou die ophalen dan? Ja, hij zou wat sturen. Oh jee. En dan zit je te wachten op hem. Ik zit maar te wachten en, en, en, en de, de, de alcohol is ook op. Oh shit. <laughs> oh jee. Ja, dan is het helemaal koud hè zonder alcohol. Geen alcohol en geen, geen vrouwen. Oh jee. Oh jee. <laughs> en met al die wilde zwijnen om je heen. Oh jee, ik moet er niet aan denken zeg. Ik heb en ook geen geweer. Ook geen geweer? Helemaal niks. Helemaal niks. Oh jee. Ja, wat, je kan ook misschien in een boom klimmen of zo. Maar ja. <laughs> ja, dat komt toen ik nog 18 was. Maar dat gaat nu niet meer, hè. oh hoe oud ben je dan, uh, Jack? Uh, 48. Oh, nou ja, ik ben ouder als jij, joh. Ik ben 54. Uh, oh nee, ik bedoel 84. <laughs> oh, ja, 84. oh jee, ik, ik dacht het al, joh. als ik nou, naar die foto kijk... Maar goed, uh, 84, nee, dan gaat dat niet zo makkelijk meer, hè? Uh, Ja, je kan je misschien ingraven, misschien, met je, met je, met je schoen of zo. Wat je je ja. je ingraven het is misschien iets warmer. Ja, nou, nou, kijk, weet je wat het is? Ja. Uh, ik heb niet veel pijn, want het <laughs> zal nog voor een uurtje zijn en... en... Ik heb moeten rennen voor mijn leven. En toen met die kanijnen. Ik heb de oh, schoenen naar ze gegooid om ze van me af te houden. Oh, dus dan heb je en, geen schoenen meer. Ik heb koude voeten en ik heb geen schoenen. Oh shit. Ja, dat, dat is vervelend ja. Goh. Nou ja, kijk maar uit dat daar ook geen killer kanijnen zijn hè. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik weet niet maar. Maar ik s nachts, hoor zo s'nachts hè. Hoor ik gehuil. Oh jee ja dat was niet zo best dat zijn wel geen wolven dan want het schijnt dat in Nederland ook wel eh, wolven gezien zijn hè? ja ja ik, ik, ik zag vandaag zag, ik, ik, dacht, ik zag ik zie een wolf lopen maar ik kijk nog een keer het bleek een poedel te zijn ah, een poedel oh, gelukkig maar hè. ja die kunnen ook verneinig zijn hoor poedeltjes hè. je ziet ze trouwens niet zo veel meer hè, de laatste jaren poedels. Nee, Dat is logisch. Die, die, die maken elkaar af. Oh. <laughs> oh jee. Ja, ja. Ja, wat nu jij? Wat heb je geen mobieltje bij of zo dat je kan bellen of zo? Of, uh, of misschien vuurpijlen. En dan keer je bijvoorbeeld een veelpoel afsteekt. Dan uh, denken ze: dan kunnen ze zien, hé, hey, daar zit iemand. Ja, ik kan wel een vuurtje steken, maar ja, dan steek ik de fik. Ja, ja, nee, dat lijkt me geen goed idee. Alhoewel, het, het regent hier keihard. Ja, nee, dat dan, uh, ja. Ja, dan is dat hout ook nat, hè. Als je dat, uh, ja. oh jee, nou, dat, dat is me wat, zeg. Ja, het is me een vraag. Hij, hij nodigt mij uit voor een reportage te maken, want ja? uh, mijn, mijn neef Jambers kon niet. Oh jee. Het uh, was ook te duur, hè. Het moest allemaal goed komen. Moest allemaal, ik kreeg gewoon een uh, plas cognac. Ja. En, uh, ja, verder ah Het was wel plezant even, maar ja. Het begint een beetje koud te worden. En die cognac die is al weken op, dus uh, Oh shit. Ja. Maar ik weet niet waar die is, hè. Ja, dat, dat, dat wordt lastig. <laughs> ja. Nou zeg, nou, ik. Uh, Volgens mij. Uh, krijgen we. Ik weet het niet hoor, maar. ik. Uh, ik hoor iets in de verte rommelen. Oh jee. Oh nee. Ik, ik, hoor, ik hoor onweer in de verte bij jou. Een regen hoor ik. Ja, dat hoop ik, dat het geen, geen orks zijn of, of van, die, van die kleine klootkabaters. Oh shit, nee, nee, nee. Ja, ik hoor weer een donder in de verte, oh jee. Ja, want gisteravond hoorde ik ook een hoop lawaai. De de tent open. Kijk, stonden daar allemaal kleine kabouterkers met een drommel te spelen. Ik zeg, donderop. Ah. op okay. ah. word je er gek van. Oh, ja, ja, ja. Misschien had je die kabouters zou kunnen vragen of ze wat te eten voor je hadden. Of iets om te warmen misschien. ja uh, die hadden alleen maar eikeltjes koffie. Eikeltjes koffie, ja, Nee, uh. nee. Dat vind ik ook niet zo lekker. Het ligt zo zwaar op de maag, hè. Dus, uh... Ja. ja, het valt niet mee Het leven van een eenzame Belg Ja, ja O jee Maar ja. ik, ik, ik zag dat Op uh, um, de chat zit uh, de toon En die had het over wijn Nou, lust ik wel ja. uh, Kan dat hierin komen? Nou, als, als, als, als, misschien als dat uh, Ken via een, uh, Via die uh, Ja, kijk uh, Tegenwoordig zat de techniek voor niks, hè ja, ze kunnen al, al, al je hebt al 3D-printers, misschien kunnen we via internet, eh, heb je, als je een 3D-printer hebt, kunnen we misschien dat wijn wel maken, hè? En dan via die 3D-printer kunnen we dat misschien voor je, voor je fixen. Ja, ja, o, o, toen, ik, ik, ik, zat, ik heb zo'n zo ding, weet je wel, zo'n, zo, zo, zo apparaat, er bestaat zo'n, uh, een scherm op en dan kan je ook de chat lezen. Oké, okay, je, je hebt zo'n laptopje bij, of zo'n zo smart uh, zo n zo n, tablet. Uh, ja, zo'n zo, zo, zo, zo zo handcomputer, zo'n schot. Uh, ja. Maar zo met zo'n slinger aan de zijkant. Ja! Oh, ja, die is nog uit de tijd van Napoleon, hè? toen hadden ze ook al internet, maar dat weten alleen maar weinig mensen. Hè? Er zijn bepaalde historici die dat weten. Dat, dat hij had ook. Uh, uh, internet, maar dan uh, ging dat niet uh, via het netwerk, maar via uh, palen, hè? allemaal palen. Met van die shine uh, dingen allemaal, weet je wel. Uh, dat was eigenlijk de voorloper van de pal Telegraaf. Pal he? Paling? Nee? <laughs> <Drukken>. <laughs> ja, dan, dan moet je naar Urk toe lopen, of naar Volendam, maar ja, ik denk dat dat nog wel een aardig stukje lopen is hoor, dat bos. Oh, oh, nee, oh nee, dat kan niet hè, want... Ja, ik, ik werk mee aan heidens <laughs> Dat lijkt mij niet zo verstandig. Oh. oh, misschien kom je wel ergens een heiden tegen met zijn berenvel aan. wij zijn veel. Alleen, wat, wat zie ik nou? Ik kom met een licht tegemoet. Een kleine leegje. Ik zie een kleine oog. Oh, maar ik doe even de tent open. Nou, Tom die zegt dat de fles wijn onderweg is. Oh ja, oh, ja ik zie daar een... een een rest lopen met een wow. fles Zo. Ja, uh, uh. uh, uh, yeah. even, even kijken. Als ik op deze kant op even kijken. Oh ja, dat is een uh, oude was ik. ik denk dat ik even te raad moet, want het gaat zo... Uh, ik heb even wat anders te doen en geen hoe dat gaat. Nee, uh -huh. hey, ik uh, ben u erg dankbaar, uh, Tom. En, uh, we zien elkaar wel weer, denk ik. Ja, wie weet. Maar uh, die boswachteres is er nog een leuk, uh, leuk vrouwtje rond te zien. Dat wel zeggen. Het is, het is oh, donker een... hier. Oh, ja. Maar dat maakt niet uit. Het is beter <coughs> dan alleen zijn. <laughs> ze is toch nogal Nog Nogal forsch. Oh, fors. oh zo'n zijn lekker dikkerd. Ja, die zijn ja. lekker warm voor in de kou joh. Kom je juist goed uit als je zo'n dikke boswachteres is. Misschien is ze wel lekker warm. Met die, grote, die grote mollige armen om je nek heen. Lekker warm tegen de borst staan. Nou ik zou het wel weten als het zo koud was. Ja. ze oh, uh, ja. uh, is uh, hier en daar. En het komt helemaal goed. Ik moet gaan want uh, ja, uh, dit wordt heel erg uh, Nee, dat kan niet op de publieke radio. Dit nee. Is... nee. Uh, uh, ja, erg uh, dag. Dag, tot ziens. Bedankt, uh, Jacques. Nou, luisteraars, dat, uh, dat was onze vriend uh, Jacques Patat. Hè? Helemaal vanuit, uh, vanuit de Veluwe. Oh, jezus. Nou ja, goed. Uh, het komt allemaal wel goed. Uh, de fles wijn is in ieder geval uh, aangekomen. Dus dat komt allemaal weer, uh, weer goed, hoor. Dus... Uh, dat uh, mag geen probleem zijn. En als ik even op de chat kijk, zie ik... Uh, ja, de fles is uh, aangekomen hoor, Ton. De fles is aangekomen. Nou, we gaan nog eens even naar een leuke... Laten we nou eens een beetje... Nou nee, ja, we zullen wat opzoeken. Uh, iets, iets leuks. Um, nou, laten we eens even kijken hoor. Ja, we gaan even rocken. Dan krijg je het ook lekker warm van uh, Jack Patat, van uh, Lekker Rocken, hè. Dat is uh, Andrea Savini met Soer's Rock Ballot. Nou, een rock klinkt mij zo niet zo hard, hè, maar goed. Uh, oh, uh, Jacco, ik had net uh, onze vriend uh, uh, Jacques Patot aan de telefoon. Oh, ja, ja, dat kan. Uh, die zou ik bellen. Ja, ja, ja. Nou ja, die is in ieder geval gered door die uh, dikke boswachteresse. Ja, dus uh, dat komt allemaal wel goed. Ik heb al een fles wijn ook al gekregen, als het goed is. Dus... Ja, weet je wat het is? Dat ja. was de afspraak, hè? Hij zou bij mij in de uitzending komen. Oké. Okay. En, uh, en toen kwam hij niet. En uh, ja, nou ja, hij is toen wel, uh, wel geweest. En uh, er waren ook een hoop mensen beledigd toen in het programma. Oei, oei. Dat oh, Belgisch allemaal niet kunnen. En, uh, uh, uh, maar de afspraak was dus dat hij hierheen zou komen. En, en we moest voor een bodemprijsje natuurlijk. Oké. Okay. En allemaal hartstikke arm door de crisis. <laughs> en, uh, dus, uh, maar ik heb nooit gezegd dat ik ook uh, de treinkaartjes zou betalen, dat was, okay. was een verwarring. Aha. Dus, uh, maar ik breng hem morgen wel maar okay. dus. nou ja, Hij zit in ieder geval goed met de vrouwelijk gezelschap, straks, straks wilde hij niet meer weg daar joh. Ja, je moet hem een beetje in de, gaten, uh, in de gaten houden. Want het is een beetje een oude smeerkees. <laughs> <laughs> en daarbij... Hij, uh, hij, lust, hij lust hem ook nogal graag. Oh jee. Dus ja, ja, ja. dat wil nog eens de vrouw ingaan. Oh jee, oh jee. Maar verder is een prima kerel. Alleen het heb je niet van mij. Maar hij heeft een teringhekel aan kabouters. Oh, oh. Aha. En daar stikt het van, de Dus. Ja, ik... Uh... Ja, weet je, kabouters, hè? Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Kabouter Pigel mee. Die drinkt alleen nog maar uh, thee, Of van kabouter... Uh, hoe heet die ene ook, uh, ja? kabouter Plop, Kabouter Plop, ja. Maar die komt ook uit Vlaanderen, hè? Kabouter Plop, hè? Zal die daar ook een hekel aan hebben? Uh, ik, uh, het enige wat ik weet, en dat had die grote hekel aan, dat was kaboutersen. ...kwam uit uh, Suriname. Oh, oh jee. Ja, kabouters zitten overal, hè, in de hele wereld, hè? Dus uh, daar oh. had ik een geheelijke hekel aan, die kerel. Hmm. Maar, uh, nee, het is een beetje een rare eigenaardige oh, feest. Dat... ik weet het al, kabouters, Ja. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, er is ook een kabouter die woont ergens in het, helemaal in het Verre Oosten. Uh, ergens in, uh, bij Moskou, daar in die buurt. Die heet kabouter Poetin. Ja. Ja. Dat is ook zo'n heel klaar, klein, raar, vervelend veentje. Ja. Hij woont ergens, eh, ook in de, in de bossen, ergens ten noorden van Moskou. Hij heeft een eh, verschrikkelijke hekel aan homo's en zo. Een heel naar kaboutertje. Kabouter Putin. dat ja. klinkt niet best. Nee, en, eh, en ik heb ook gehoord dat hij eh, heeft ruzie met, ne met Nederlanders Ja. Maar ja, goed... Eh, dat is... Uh, ze zoeken het maar lekker uit daar zo. Hè? Ja. Dus, uh, wij zitten lekker hier gezellig op de radio. En ze zoeken het maar lekker uit daar. Hè? Ja, en ik denk dat Jacques nu lekker is het tentje zit met ja. de, uh, gezelschap en een goed glas wijn. Dus die komt uh, de nacht wel door. Ja. Maar... Het, uh... Het is, is een hele. Maar dat, dat zaakje toen in die uitzending met die zogenaamde killer konijnen. dat is nooit helemaal goed gekomen. Oh, daar, heeft hij, daar heeft hij altijd een tik van overgehouden. Oh jee. <laughs> ja, ja, dat. Eh, oei. Ja, dat is ook wat. Hè. Je denkt wel oh, lieve schattige beestjes. en ineens heb je van die grote lange tanden. Ik, ik geloof dat ik sowieso een keer heb gezien. Je hebt ook van die clowns, hè, van die hele nare. Uh, clowns, die, uh, met van die scherpe, grote tanden. Ik heb ze een keertje geloof ik, zijn foto op mijn Facebook voor de grap gezet. Nou, half Nederland, die raakte gelijk in, in paniek. <laughs> dus ik denk, ja, nou, die de, moet ik maar weer gauw afhalen, de, weet Er de, de wa, de was ooit, uh, er was ooit, uh, ik ben de exacte titel even kwijt, maar er was ooit een heel gaaf computerspel. Ja. En uh, dat was een, uh, een konijn en een hond. En het was een wit konijntje en een hond. En een beetje uh, uh, stripcomic uh, comicachtig getekend. Het heel, uh, leuk getekend. Konijntje liep gewoon uh, op zijn achterste poten en zo. En de hond had een regenjas aan en een gleufvoet en zo. En die moesten misdaad oplossen. Oh jee. En die hond die was heel erg saai en droog en zo. En die hoorde een beetje. Zo een beetje saai. Maar dat uh, konijn, dat was dus een heel agressief en hysterisch konijn. Ja. Nou, ik kon dat spel niet spelen, joh. Want je bezek je eigen lachen, echt. Dat is, hm. Ik weet niet wat het was. Ik weet niet wat het was toen zoiets van. Ben en nog wat. Uh, ben Turpin? Oh nee, dat tot... uh, iets van oh nee, ben, en Jervie, ben en Jervy, Ben en nog wat make, uh, ja, het was, een, het was een heel gaaf spel, dat, dat, dat ging over een kanijn en en die moesten allerlei mis, maar waar, dat, dat, dat, waar, waar die op dan heel rustig met iemand ging zitten praten, dat kanijn en stoofde er een maar gelijk bij de strotten, <laughs> en daar een pistool tegen zijn kop aan en zo. Oh dat, dat was een heel erg leuk spel, en sinds die vertrouwen kanijnen niet meer. Aha, aha, aha, aha, nou dat, uh, <laughs> ja weet je, ik, uh, ik kan me nog goed herinneren, een, uh, ja, ik was vroeger in, uh, in, in de kolonie gezeten, in Epen, Pelzerkamp. ken je dat, wel eens van gehoord, Pelzerkamp in Epen, kinderkolonie. Nee, ik weet het niet. Dat is in de, in de jaren 70, in de loop van de jaren 70 is geloof ik um, um, opgeheven, maar daar heb ik uh, gezeten in 1967 en in 1969. En dat was een geit. En uh, ja, die had van die hoorntjes weet je hoor. Dus uh, ik denk goh, een leuk beest. Ze hadden allemaal dieren daar ook. Ze hadden duiven, uh, kippen, uh, du uh, ja, kippen geloof ik, ja ook. En, uh, en kanijntjes hadden ze ook. En die liepen overal rond daar zo. Maar goed, ik, ik zag die, die, die, het was een bok was het. Het was geen geit, het was een bok. Een witte bok, kan ik me nog goed herinneren. En ik zie dat beest... Eh, en eh, ik zag hem een beetje... ja, bij zo voor hem zo... en hij rent op me af. En zo, bam, zo, <laughs> kreeg ik een dreun van hem... met die horens tegen mijn buik aan. Nou, en sindsdien was ik hartstikke bang... voor dat beest. Oh ja, en, ja zo, ik, ik, heb, ik, heb hem, ik heb hem gevonden... en hij staat op YouTube. Ja? En ik zal, uh, voor degene die in de chat zitten zal ik de dingen eventjes... hou... Oh. Zal ik de link even posten? Het spel heet Sam en Max Hit the Road. Sam en Max Hit the Road. Ik ga, zal even, ik ga zal even, even kijken. Ik ga even Plakken, plakken in de chat. Ja. Oké, okay, dus uh, ga ik. Ah, leuk man. Ja, dan ga ik hem uh, even even is kijken hoor. echt Hilarisch. Dan ga ik hem even in mijn favorieten stellen. Of zal ik hem afspelen? Of... Ik weet oh. niet of, of, de, of die leuk is om af te spelen. Maar... Ja, je hoort alleen geluid dan hè. Wacht, ja, maar het, het is wel echt. Het konijn is knettergek. <laughs> ik vind dat altijd leuk. Net zoals het Theo Maassen had het over, ooit een keer over een hysterisch vloekende cavia. <laughs> hysterisch vloekende cavia. <laughs> ja, lachen, man. Wacht, ik zal hem even plakken onder favorieten toevoegen. Uh, onder. Juist, even kijken. Hier dan maar. Dan kan ik hem eens even zien. Ja, dat is een filmpje is het. Tekenfilmpje. Sam and Matt hit the road intro. En dat, is dat een spel die je kan spelen op je computer ofzo? Ja, of dat zo? is een, uh, dat was een spel. Ja, dat kon je toen in, die in de winkel kopen. En uh, nou ja, dat, toen kocht je nog spellen in zo'n enorme doos, weet je wel. Ja, met, ja. Uh, met, met floppies, zeg maar. Daar zaten dan vijf of zes floppies in ofzo. Uh, <laughs> zeg maar. Nou, uh, ik kan me wel herinneren kocht ik een keer een een of andere spelcomputer ook... met, vlieg, met een vliegtuig. En dan, uh, dan en dan moest je dan tegen de Duitsers vechten. moest je dan een wapenfabriek bombarderen... of andere vliegtuigen uit de lucht schieten. En dat was een joekel van een doos. ik huh? Zo'n grote doos? Voor, voor zo'n cd'tje? En dat ziet er dan heel indrukwekkend uit. En, uh, en ik kon hem... Uh, ik had toen nog Windows 98... dus uh, toen kreeg ik naderhand Windows... Uh, uh, ik speel. Ik speel inderdaad. Toen kon ik hem niet meer spelen. Maar ik heb hè? Ik heb hem nog wel, dat spel. Dat vond ik sowieso altijd irritant. Dus dan moet je weer wat anders verzinnen. Ja, ik ben niet zo'n spelletjesmens. Maar ik hou wel van. Ja, bij hen spelletjes. een gegeven moment ben ik het ook zat. Maar ik vind schietspelletjes wel leuk ja Ik heb al heel lang sowieso geen... Uh, en spelletjes En computers. dat zijn de uh, race- en schietspelletjes. Voor de rest, uh, ja. Als je racepellen leuk vindt, en voor iedereen die luistert en die een telefoon heeft die gebaseerd is op uh, Android. Ja, die heb ik. Dan uh, is de, een van de mooiste racepellen die nu grafisch beschikbaar is, is Real Racer. Ik zal even in de chat ook intypen. Real Racer. Het Aha. is een gratis spel. Ja. Dat dus kun je gratis downloaden van Google Play. En um, het is uh, grafisch heel mooi. En ik heb het zelf een tijdje gespeeld. Um, het is hoogverslavend. Uh, ja. ja. Ik dacht om uh, ja. Real Racer. Oké, okay, ik zie het samen. Real race. Het is echt graag. Je kunt het ook in YouTube intikken, dan kun je vast beelden ervan zien. Oké. Okay. Uh, het is real racen. Uh, het is nummer drie, is het. Uh, uh. En, maar het is, grafisch is het heel erg mooi. En je okay. begint gewoon met, uh, met een basisauto. En naarmate je races wint, kun je die auto uh, pimpen. Zeg maar, kun je steeds een snellere motor, een snellere versnellingsbak, uh, ja, je kent het idee wel. En op een gegeven moment, als je echt goed race, kun je een andere auto kopen. En zo kun je steeds qua auto omhoog gaan en qua, ja... Uh, Aha, ik heb, ik, heb hier, ik heb hier het filmpje, ik heb het geluid wel even weggedraaid. Ik, ik heb hier het filmpje van Racer 3 Android. Mm -hmm. En uh, ja, eerst heb je reclame, nou de advertentie slaan we dan even over... Ik zou toch even wat van het geluid laten horen. Ja, dat is, dat is dat waar ik het gisteren over had in mijn show. Dat, dat YouTube-partnership, uh, dat je dat kan laten betalen. Hè? Dat je dan uh, filmpjes kunt uploaden, een beetje reclame voor kunt zetten. En dat, dat verdien je dan aan. Aha. Ik zie maar staat op zijn kant. Je ziet dan de, zeg maar dat uh, wat je op je telefoon ziet, dat zie je nu. En daarnaast ze zien hoe je het moet uh, doen. Hoe, je het, uh, hoe dat werkt. Oh, dat is wel mooi al. Want uh, mijn uh, Bambusser werkt ook niet meer, hè? Mijn Bambusser. Ik zeg wel dat die van jou en die van Nelly het nog gewoon doet. Maar die van mij doet het nog steeds niet. <laughs> Ja, ik, ik, ik weet niet. Dat is ook iets... Uh, kijk, ik heb gewoon uh, een account aangemaakt, maar hoe dat speciaal van de, van de buitenheelers user overkomt naar de site, weet ik eigenlijk niet. Dat heeft Adrie gedaan. Dus, uh... Uh, ja, ja mevrouw die vroeg me even wat, dus uh, wil je het even herhalen? Uh, hoe heet dat? ehm um, um, Nelly en ik uh, hebben, uh, maken gebruik van uh, één Bambuser-account. Ja. Uh, dus we hebben, ik heb wel een eigen account, maar daar, maar die heb ik nog niet gebruikt. Uh, maar Nelly uh, heeft een Bambuser-account en die is ooit aangemaakt door Adrie. Ja. En uh, hoe die dat precies heeft ingesteld, weet ik niet, maar hij kan dus uh, de stream die op Bump user dus loopt en je kunt op Bump user nog steeds gewoon een gratis gebruikersaccount aanmaken mm -hmm. uh, heeft hij de stream dus naar zijn website hoe die dan nou al geregeld heeft of hij abamp heeft laten streamen naar zijn website of dat hij op zijn website iets heeft geprogrammeerd zodat hij de stream ophaalt bij abamp user dat weet ik niet dus dat nou, is gewoon oké okay. nou want hij heeft uh, die uh, stream waar jij dan uh, bij Nelly op zit en die van Nelly, die zijn dan dezelfde, denk ik. Zelfde adres. Klopt, ja. En, uh, maar ik heb natuurlijk een eigen... Uh, die had ik zelf al eerder aangemaakt. Ja. En toen, heeft, uh, uh, toen heb ik de Pro-versie gekocht van uh, Bambusser. Of uh, nee, hoe heet dat andere? Daar kon je dan via Busser, kon je dan uh, En toen heb uh, Adrie via TeamView... Heeft hij hem van mij ingesteld. En hij deed het perfect... En toen een week of twee, drie terug, toen deed hij ineens niks meer. Ik kon wel filmpjes opnemen en dat kan ik dan wel. Maar ik kan uh, niks meer uitzenden. Dus uh, ja, en ik uh, wil, uh, ik ben een beetje bescheiden wat dat betreft. Ik ben niet iemand die uh, een ander steeds als een kop zeurt, weet je. Ik, ben, uh, ik heb vaak zo het idee dat ik dan uh, <coughs> een beetje een surpiet ga worden, weet je wel. Wat niet mijn bedoeling is, maar... Ik weet dat hij me wel hebt als ik het vraag, ik weet het, maar ik ben niet zo gauw uh, van hey joh, uh, weet je wel. Dus uh, ik denk, nou ja, ik kan in ieder geval radio uitzenden, daar ben ik al blij mee. En uh, nou ja, die, die uh, dingen, ik heb daar niet echt haast mee. Maar uh, <tus> ik vraag het nog wel een keertje, <lacht> al na drie of tien van mij door herstellen Dus. <tus> Ja, ik, uh, anders, uh, ik, ik kan zelf als nog in de account kan ik wel eens kijken welke instellingen daarin staan. En waar heb jij TeamViewer dan? Uh, ik had TeamViewer, ik okay. heb TeamViewer niet meer. Oké, okay. ja. maar uh, anders raak ik het er eens een keer aan, aan Adrie. Dus, uh, nou, het ziet er leuk uit, ik zit naar het filmpje te kijken ondertussen. Nou, het is grafisch, is het erg mooi. En ik, ja, vind, he? speel, ik speel zelf eigenlijk totaal uh, nooit uh, computerspellen. Nou, nou, ik normaal ook niet. Ik dit, vind het wel grappig. Ik zie wel, ik ken iemand op het, uh, op het werk... en die speelt uh, World of Warcraft. Mm -hmm. En uh, dat is zo'n online, uh, online game. Is dat. En Wat? dat is, is grafisch, is dat uh, zo uh, ontzettend mooi. Maar dat zou ten eerste... ...zou ik het niet gaan spelen... ...want ik denk dat het hoogverslavend is... Ja. Uh, ...en ten tweede... Uh, ...mijn computer zou dat ook nooit... Uh, ...nooit trekken, zeg maar... Uh, ja, ...want uh, ik heb niet zo'n hele dure. Uh, ...ik heb zo'n Samsung dan... ...zo'n Samsung telefoon... Ja. ...maar ik heb niet... Uh, ...kijk, als je die hele duur hebt... Die, die, ...die Galaxy 3... ...dan ja, uh, ja, uh, ik denk dat mijn computer... ...dat niet echt aan kan... ...want de mijne is niet zo heel duur geweest... ...nog geen uh, 200 euro... Dus, uh, want hij kan nog niet eens via zo uitzenden. Normaal moet je dat met je mobiel ook kunnen. Maar dat trekt mijn telefoon niet. Nee, dus, uh, okay. ik heb het Kijk, geprobeerd, maar... Ik uh -huh. heb toevallig sinds kort... Uh, ik had uh, de iPhone 4, had ik. En uh, daar was ik eigenlijk altijd hartstikke tevreden over, ook, Over die iPhone. En uh, ik heb sinds kort, heb ik dan uh, de Galaxy 3 van Samsung. Uh -huh. En uh, alhoewel ik uh, de gebruiksvriendelijkheid uh, en het, um, hoe het eruit ziet van de iPhone mooier vind, de iPhone is mooier ja, is qua stijl mooier. En mooier. Ja, ik vind het een mooier apparaat om te zien, zeg maar, hmm. uh, dan de Galaxy 3, is de Galaxy 3, op uh, sommige objecten op sommige manieren toch uh, gebruiksvriendelijker omdat je Android, um, de, de, de Android, ik, dacht dat het, ik weet niet of het Jelly Bean of Ice Cream Sandwich is, welke versie. Maar er staat de nieuwste versie en de nieuwste update staan erop. En je kan altijd gewoon slepen dan. weet Je wel? Je kan muziek en uh, video en zo, kan je gewoon van je bureaublad slepen naar je, naar je telefoon. En dat vind ik ideaal. Mm -hmm. Want iPhone moest je altijd aan iTunes hangen. Nou, alleen maar wat doen met iTunes. Mm -hmm. En daar was een ramp. Alles synchroniseren. En, en nou, weet je. Ik had van de week... Ik was bij mijn moeder. Was dat bij mijn moeder? geloof het wel. En uh, ik zat zo een beetje met mijn telefoon te pielen. vorige week zondag. Ik denk, ja, ik vind het toch handig... als ik mijn radiozender ook via mijn telefoon kan ontvangen. En daar ja. nou, nou stond te draaien met allemaal non-stop muziek. En ik uh, ontdek ineens uh, dat ik... Uh, via voor uh, Android... Uh, Winamp Player kon downloaden en dat, uh, dat deed hij ook. En ik toets mijn uh, adres en inderdaad, ik kon luisteren. En ik denk, wauw, ik denk, uh, dat is een weetje, maar af en toe moest hij weer opnieuw opladen. Ja. Dus dan hoor je zeg maar uh, 20 seconden muziekje en dan stopte die en dan zie je dan zo'n dingetje in rond te draaien op het scherm. En dan hoorde ik weer een stukje, ik denk, nou, ik denk, die, die verbinding is ook lekker, zeg van die provider van mij. En ik kom thuis en dan heb ik dan wifi op mijn telefoon ook. Uh -huh. En ik kom gewoon probleemloos blijven luisteren. En ik denk ja. dat, dat is mooi. en uh, Gewoon op 128 kbit, hè, want ik weet wat ik nou op 128 kbit uitzend. En dan vraag ik jou, is het geluid nu ook uh, zuiver daar nu? En met de muziek. Ja, het is heel zuiver, want joh, ik, ik, als ik achter de computer zit, heb ik altijd mijn hoofdtelefoon op. Okay. En joh, op de achtergrond hoor je ook echt alles. Dus, uh... Want uh, ja, dat komt denk ik, als mijn microfoon uh, open staat. Maar uh, ik, ik zond eerst met 64 kbit uit. En, uh, maar ja, de geluidskwaliteit is natuurlijk wel uh, wat minder. En mensen zei ook tegen me, die hadden dan hun computer op hun stereo aangesloten. van ja, het klinkt niet echt... Uh, Helemaal zuiver, je kan je het niet verhogen? Ik zei ja ik wil het wel, maar ik heb het een keer gedaan, toen kreeg ik allemaal bugs. Gaat hij stotteren en overslaan. En uh, toen heb ik het een paar weken geleden eens uitgeprobeerd. En het werkt probleemloos op dit moment. Hij werkt fantastisch. Oké. Okay. Dus nou, dan, uh, ik denk ja ik wou bijna een nieuwe handscomputer kopen, maar ja dat is nou niet meer nodig dan. Want hij werkt nee. hartstikke goed. Ja, dat is mooi man. Ja, want, uh, en ik merk ook aan die internetradio, op 64 klonk die ook wel goed. Maar het klinkt wel voller. Vollere bassen, de hoge tonen zijn wat, uh, wat helderder. En de stream is wat stabieler lijkt het wel. Dus, uh, dus, dus de, de, de, de tijd tussen luisteraar en zender was eerst uh, bijna een minuut. En nu, en nu is het veel korter, ik denk binnen 10 seconden hoor ik mezelf terug, zeg maar. Dus, uh, maar ik vind het wel een hele stabiele verbinding. Ik heb hem dan via uh, Adria, heb ik toen die site, uh, uh -huh. voor mij in elkaar ge ge getoverd. Maar wel een hele stabiele stream, moet ik zeggen. Dus heel, uh, ja, ik ben er wel tevreden mee. En, uh, ja, is... ja, Top. Hey Jan, ik ga hangen, want de hond moet zo uit. Oké. Okay. Uh, oh, trouwens, uh, zag je, uh, ik weet niet, in de Skype zie je, zag je mijn foto in de Skype uh, staan? Reacties uh, met een met, me, met je hond. Ja, inderdaad. Dat is, dat is een hele aparte plek, is dat? Dat is uh, in de buurt van, uh, van Apeldoorn, is dat? Bij de Loendense, mm -hmm. bij de Loendense watervallen. Mm -hmm. En uh, dat is heel apart. Dan loop je ongeveer anderhalf uur het bos in. in en op een gegeven moment kom je daar op een hele open weide en midden op die open weide staat een hele mooie totempaal oké okay. in alle kleuren en uh, met uh, heel mooi houtsnijwerk: een adelaar en een slang en een beer. Mm. en uh, dat hm? soort maar uh, ook zo'n hele grote kring erbij, er zijn boomstammen die zijn in een kring gelegd het mm. midden is allemaal van zand en in het midden staat dan een ijzeren schaal en daar kun je dus een uh, vuurtje in, uh, in branden. En dat maar, mag zomaar zeg dan? Ja, dat mag uh -huh. daar. Uh, oh. En uh, her en der in het bos op open plekken, zeg maar... ...zijn een soort van boomcirkels zijn daar. En daar uh, in het midden uh, zijn daar dus van die vuurplekken in, zeg maar. Cool oh, leuk. Dus dat is... Uh, een barbecue houden daar of zo. Zou ook kunnen, ja, inderdaad. Ja. Uh, dus, uh, en ik ben, uh, ik ben daar al een paar keer geweest. Het uh, is een hele mooie plek om te zijn. Hmm. Oh ja, je had het in een van je uitzendingen nog niet zo heel lang geleden... over een, uh, een herfstwandeling met luisteraars. Is daar nog iets van de grond gekomen? Of, uh? Uh, nee, ik denk dat het een beetje uh, kort dag was. Maar de, de aanbieding uh, geldt nog steeds. Uh, want het is niet op een bepaalde tijden. Het is natuurlijk op het moment is uh, de bos en heide is hartstikke mooi. De heide is nog een klein beetje paars. Mm -hmm. En uh, de bossen beginnen nu echt uh, vol met bladeren en een stuk van de paddenstoelen. Mm -hmm. Dus uh, nee, ik zeg altijd in principe uh, van Vama Radio en Luisteraar van waar dan ook van binnen en zo. Die zijn altijd van harte welkom om een, uh, een herderswandeling uh, te komen maken. Zeg maar. Want, uh, dat lijkt me wel best wel leuk. Ik heb ooit, uh, dat is jaren geleden, zeker en uh, 33 jaar geleden, een keer een wandeling gehad. Door de duinen, door de waterleidingduinen hier in Den Haag. Tussen Den Haag en Wassenaar was dat. Mm -hmm. En ik weet niet meer of dat uh, in het voorjaar was of in het najaar. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik, ik weet wel dat ik het hartstikke leuk vond. Dus uh, ik ben ook lid van de uh, Stichting Zuid-Hollands Landschap. En ik geloof dat ze af en toe ook nog wel eens wandelingen organiseren. Want uh, je hebt ook de, een eiland. Dat heet het uh, Tien Gemeten. Tien Gemeten, dat is van gehoord. Dat was een eiland. En, uh, dat is ook een, een, ja, je kan de natuurwandelingen maken. Het lag ergens uh, ook in Zuid-Holland. Ik denk ergens bij Dordrecht of Rotterdam in de buurt. En dat heet Tien Gemeten. En, uh, en dat is een eiland en daar kan je dan ook uh, je hart op halen aan de natuur. Er zijn een paar boerderijen ook. Het is ook van de Stichting Zuid-Hollands Landschap. Okay. En ik ben ook lid geweest van, uh, van de Nationale Landschap, hoe heet dat ook weer? De natuurmonumenten. Maar dat ben ik vanwege de bezuinigingen mee gestopt. Ja. En ik denk, nou, nou hou ik die van Zuid-Holland hou ik dan, weet je? Want ja, ja. ik vind het wel uh, mooi dat ze die natuur in stand houden. Absoluut! En uh, ja, ook over dat salaris van die directeur van, uh, van Nationale Natuurmonumenten, dat uh, ik denk ik, nou weet je wat. Ik was al een paar jaar lid van die anderen, ik was lid van sinds 1998 toch, van Natuurmonumenten. Dat heb ik hem een paar jaar geleden opgezegd. En dan heb ik dan alleen uh, uh, van Stichting Zuid-Holland. En uh, oh, Ton die zegt dat het vlakbij uh, Rotterdam ligt. Dus uh, nou, het is niet zo heel ver rijden, geloof ik. En dus daar wil ik wel een keer heen, misschien uh, dat ik eens een dagje vrij neem volgende week of zo. Want ik heb nog genoeg dagen. En dat ik dan uh, daar eens een wandeling ga maken. Wat fouten maken en zo. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik heb wel eens vaker ook uh, wandelingen georganiseerd. of voor uh, wandelingen met uh, hondenliefhebbers en hondeneigenaren. En ik ben een keer uh, wezen wandelen met mensen van uh, de Obot. Dat was uh, erg interessant. Dat was... Uh, dat waren de Nederlandse afdeling van de Orde van Barden, Ovaten en Druiden. Oké. Okay. En. Uh, maar daar, zaten, daar zaten, kwamen van alle mensen kwamen mee, daar kwamen ook mensen die uh, praktiseren. Wikka ja, waren, uh, heksen dus en zo. En ja. Dat was een hele interessante wandeling. Uh, om, nou, het waren allemaal mensen die erg betrokken waren met de natuur, maar ook helemaal in, in, ja, in, in spiritualiteit met de natuur en dergelijke. Ja. Dus het was een hele interessante en leuke wandeling. Zijn de, met een groep van, ik denk, nou, pak een beetje 15 of 20 man of zo nee, zijn, we, zijn ja. we een hele dag op stap geweest. Ja, dat was leuk joh. Ja, ja we hadden eten meegenomen voor onderweg en drinken en zo. Ja, ja. En we hebben met z'n allen een, een, een groot druidisch ritueel gedaan en zo. En, ja, het was hartstikke mooi. Het was, het was heel interessant. Er zaten ja. ook mensen bij die, uh, wat jou misschien zal interesseren je hielden zich bezig met uh, Asatru... en, en, en oude Germaanse religies oh, ja. was heel boeiend mm -hmm. ja het is al onze oorsprong hè want uh, toen het Christendom hier kwam toen werd dat gelijk verketterd en uh, onderdrukt en vervolgd Dan ja. nou las ik weer uh, van de wijk uh, over Sinterklaas en zo en over soorten piet dat gauw. hoor. toen las ik ook weer zoiets uh, van de, dat de kerstman dat die uh, uh, de Scandinavische volkeren onderdrukte. En dat denkt de Kerstman, dat is verzonnen door Coca-Cola. Hoe komen ze daarbij? Dat is gewoon, uh, geloof ik, uh, wanneer was dat? Uh, net uh, in 18 zoveel. Toen kwam Coca-Cola. En, uh, en toen hebben ze de Kerstman verzonnen. Weet je, Zwarte ja? uh, Piet, Sinterklaas, Kerstman. en al dat gelul eromheen van die mensen. Dat komt van, Eigen... van één ding af, hè? Want... Eigen, maar eigenlijk. Dat is één persoon. Maar weet je wat, eigenlijk wat mij het meest verbaast? Ja. Dat er dus volwassen mensen zijn in Nederland. Ja. Die dus schijnbaar zoveel vrije tijd hebben. Dat mm -hmm. ze zich daar druk op gaan maken en mee bezig gaan houden. Ondertussen ja. gebeuren er de meest gruwelijke dingen over de hele wereld. Ja, en nee, en daar hoor je ze niet over. Kijk naar Syrië, kijk naar Egypte. Ja, ja. Kijk naar, de, de, naar, naar het sociale stel en, en alle ellende die door deze regering in Nederland afgebroken wordt. Mm -hmm. De, de verzorgingstafel wordt met de grond gelijk gemaakt. En in plaats van je druk te maken over uh, serieuze problemen... Uh, ar ...armoede, ja. ziekenzorg, zieke mm -hmm. honger, uh, hongersnood, uh, ellende en, anders. en maar anders... Ga, ja, ...ga je dus druk maken over een sprookje in Nederland. Ja, kijk, en dat bedoel ik nou. Die mensen die denken alleen maar aan zichzelf. Al die mensen, en dat zeg ik keihard op de radio... Die zich daar druk om maken. Die denken alleen maar aan zichzelf. Ikke, ikke, ikke. En Syrië En de rest van de wereld die honger uit kan stikken. En dat zijn al die mensen die ja. tegen Sinterklaas zijn. Jullie, die mensen zijn, denken alleen maar aan zichzelf. En, en <laughs> ja, Ik zeg gewoon eerlijk. Dus uh, je hebt helemaal gelijk, Jakka. Ik vind, we moeten ons juist druk maken om het lot van de zwakkeren, de mensen die in oorlog leven, die, die buiten hun schuld in oorlog leven. Ik heb het natuurlijk niet over degenen die die oorlogen veroorzaken, maar de mensen die eronder lijden. En uh, daar moeten we ons druk over maken. Ja, en inderdaad. Ik denk dat de mensen die zich daarmee bezighouden. die leven waarschijnlijk in een droomwereld. in fabeltjes Island. Ik denk het ook, ja. Die vinden dat soort dingen waarschijnlijk ontiegelijk belangrijk. En voor mij mogen ze, uh, zolang ze mij er niet mee lastigvallen. mogen ze geloven te zijn. Uh, mensen die geloven in van alles en nog wat. Dus. Uh, ze doen maar. Ja. Uh, maar maak je er niet zo druk op. Nee, nee, nee. Ik denk. Uh... <laughs> Maar ja, dat ze zelfs de Kamer vragen of weet ik van wat nou ze nou zegt: de politiek, we bemoeien ons daar zich niet mee. En ze hebben nog gelijk ook. Europa Want, gaat zich ermee bemoeien, dan ook. Nee, dat nou? Ja. Och jezus, dan gaan ze nog meer dingen verbieden. Jonger, dus Europa jonge. staat op een punt in elkaar te klappen. O, en, nou. uh, het gaat als het uh, zinkende schip gaat het uh, langzaam ten onder. Uh, en dan gaan ze ineens van alles verbieden. Maar we gaan even de agenda schoonmaken om over zwarte piet te praten. Ja. Nou, maar Europa, die gaat ook verloren. Hè? Want eh, ik weet niet of jij van Nostradamus hebt gehoord. Maar Michael Nostradamus. Dat was uh, niet, een, niet, alleen, niet alleen dat, maar er was ooit... De, hij, ja? zijn, er zijn ook andere, andere boeken. Uh, en ik geloof dat... Ik ben er niet er er heel erg deskundig in. Maar het was gistermiddag op tv. En zelfs in... Uh, er is een bepaald Bijbelverhaal waarin exact dit staat. Uh, zoals het nu gaat, zeg maar. Ja, dat is, uh, openbaringen. En, en zo, zijn er, zo zijn er nog. Er is, um, er is nog een ander boek. Um, er is nog een ander heel oud boek. Wat, wat ook precies dit. Wat ook voorspelt dat landen eerst samen zouden gaan tot één macht, tot een natie. Maar dat dat door onderlinge gedoe en geouderhoor zou het uh, compleet onderuit gaan. Maar en zou de landen onder, daarna een complete oorlog met elkaar... Uh, nou, we krijgen. Gaan. Europa is er vaker één geweest hè, in het verleden. Hè? Ja, onder de Romeinen, onder het Duitse-Romaanse Rijk, onder ja. Napoleon, bijna onder Hitler. Nu, nu hebben ze het dan op een wat menselijkere manier. De EEG in principe, de Europese... Uh, gemeenschap, zoals dat vroeger heette... dat was uh, niks mis mee, vond ik. Dat was puur alleen om landen daarbovenop te helpen. Ierland heeft ervan geprofiteerd. Spanje heeft ervan geprofiteerd. En dat ging geweldig. Totdat ze zich ook met politiek ging inlaten. En toen werd het van EEG naar EU. En toen die uh, euromunt kwam... toen is het eigenlijk fout gegaan. Het begin van het einde. Het begin van het einde. En... Uh, nou heb ik eens gehoord, zo hier en daar, of gelezen, dat uh, uh, dat boek van Nostradamus, daar heb ik het ook over Europa gehad. De EU zal uit elkaar vallen. Daarna krijgen we uh, een soort uh, oorlog met het uh, Midden-Oosten en met China. En daarna komt er weer een nieuw Europa onder leiding van Frankrijk. Nou ja, er zal een of andere koning Harry of. Uh, of uh, Weet ik hoe die heet. Uh, Koning Harold of weet ik veel wat. En die zou uh, iets van 70 jaar wereldvrede... Maar ja, misschien maken wij dat niet meer mee. Maar uh, Koning Hongrie of zoiets. Nou ja, ik weet niet. Het lullige van gedaan is dat je het zelf moet interpreteren, zegt Tom. Nou, het klopt ook wel, want... Vaak uh, zijn er pas verspellingen die pas achteraf uitgekomen zijn. De, de aanslag op de paus. De aanslag op de World Trade Center. Dat soort dingen. Dat is allemaal achteraf pas. En, en een toekomstvoorspelling is meestal vooraf. Dat je weet. Hè? Maar waarom heeft Nostradamus dit allemaal opgeschreven in kwartreinen? Omdat in die tijd was het gevaarlijk om voorspellingen te doen. Dat ze toen in de tijd van de Inquisitie leefde. Ja. En dan was het heel gevaarlijk. Hij werd ook wel beschermd door de paus en zo. En door de Franse koning. Maar hij moest toch eh, enorm oppassen wat hij allemaal schreef. Dus, en, uh, ja, ik heb ook zo'n boek gehad. Zo'n uh, boekje heb ik gekocht. Dat, dat hebben ze toen. Uh, begin jaren tachtig was dat. En er zijn wel dingen van uitgekomen wat ik daarin gelezen heb. Ik heb het boekje helaas niet meer. Maar uh, het, uh, er zijn wel dingen. De val van de muur en zo. Uh, van de Berlijnse muur. Nou, het is uitgekomen. In Duitsland zou weer een koninkrijk worden. Nou, twee. Dat, dat is het nog niet, maar. De twee. Het verhaal van de twee torens die zouden vallen. Ja, ja. Maar, dat we, maar, maar dat, in dat boek staat, gaat het over twee broeders. T uh, twee broers. Maar ik heb tekeningen gezien, uh, die ze gevonden hebben pas, op uh, YouTube. En uh, dan, dan zie je dan een toren met, uh, in de brand. Dat ziet er natuurlijk heel middeleeuws uit, die tekening. En zie je allemaal mensen naar beneden vallen. Nou, dat is voor mij de voorspelling van de World Trade Center. Uh. Twee torens. En... en uh, ja, het, het is uh, griezelig uh, hoe je dat allemaal achteraf... Uh, ze hebben het zelfs over drie antichristen. Dus Napoleon, Hitler en de volgende schijnt uit het Midden-Oosten te komen. Nou ja, kijk, uh, de, die voorspelling, uh, daar neig je natuurlijk ook wel van. Je hebt van de week uh, goed kunnen zien dat het hele Amerika één groot katerhuis is. En dat er maar één dikje hoeft te komen en het hele Amerika... Als een stel domino's in elkaar. Ja, het is allemaal ja. uh, gebaseerd op uiterlijke schijn. En ja. het enige wat ze hebben is, het, is hun militaire apparaat waarmee ze te schijn omhoog kunnen houden dat ze een machtige natie zijn. Maar ondertussen crepeert de helft van de bevolking daar zo. Ja, ja, dus, uh, ja. En zijn ze in feite eigenlijk bijna geheel het eigendom van China. China heeft zoveel geld in Amerika. Ja, dat klopt. En dat geld dat willen ze vroeg of laat. Willen ze dat geld een keer terug? Ja, want uh, weet je wat het is? China is ook een, een wereldmacht in wording. Hè? Want het, het, wordt, het wordt zeker, en dat is uh, ook voorspeld door Noschalda, dames. het wordt een wereldmacht. De wereldmacht. En, en ik denk, uh, ja, ik maak me niet zo. Uh, ja, ik ben, ik ben niet zo bang voor China, weet je. Ik denk. Uh, als een wereldmacht worden, ik hoop alleen één ding, dat, dat we onze vrijheden blijven houden hier in Europa en de rest van de wereld. Dat is wel het, waar ik me wel een beetje zorgen om maak. Maar ik bedoel, ja, ik bedoel uh, een gegeven moment, je ziet het met het Romeinse Rijk, uh, dat is op een gegeven moment ook door uh, een beetje dezelfde problemen ook in elkaar gestort. Maar de mensen in Europa die vielen wel ineens drie, vierhonderd jaar terug in de tijd qua ontwikkeling. Nou, oh, en uh, je weet het, China neemt het niet zo nauw nou met mensenrechten. Dus wat dat betreft moet je hmm. er niet blij mee zijn dat het een grote uh, en machtige ja, land is. Ja, weet je, daarom zeg ik ook, want toen er nog de tijd van de, van de Koude Oorlog... ...daar had je een beetje stabiliteit, hè. Want daar had je twee wereldmachten en dat hield de boel een klein beetje in evenwicht. En als, je, als die weegschaal doorschiet, dan is het of hun... Of wij, ja en als ze maar één de basis is, dan, dan gaan doen ze alles waar ze zin in hebben. Want kijk maar, als je hier wat zegt over uh, Amerika, dan kunnen ze je zelfs oppakken hier. Dat gebeurt nu al. Als je iets op internet zet wat uh, de heer Obama niet aanstaat, staat morgen de FBI en de, R en de AIVD voor de deur. Mm -hmm. ja. In Nederland notabene, hè. Ja, nou ja, het feit dat alles wat je op internet doet gewoon, daar wordt gewoon aan meegekeken, het wordt bewaard en opgeslagen mm. en um, ja, dus maar dat was was het van de week nog, was nog dat interessante stukje op. Dat was gisteravond was dat nog bij kassa ja. over die nieuwe Albert Heijn bonuskaart ging dat. Ja. Um, die nieuwe bonuskaart uh, daarvan wil wel um, uh, daar wil Albert Heijn wel al je gegevens hebben. Ja, uh, ja. hoe, hoe je heet, uh, waar, je, waar je woont. Uh, uh, en uh, dat soort gegevens, zeg maar, oh, willen nou, ze van wat, je hebben. Wat, wat je van die, je... Ja. Maar dat was met de Airmels was dat al, hè? Met de Airmels is dat zo, en met je DigiD is dat zo, en met je medisch dossier is dat zo. En alles is te hacken, natuurlijk. Hè? Maar gewoon het feit dat. Uh, dat je straks gewoon uh, dat Albert Heijn alles van jou weet wat je koopt en het is natuurlijk interessant voor Albert Heijn om die gegevens door te verkopen aan grote producenten zoals Coca-Cola en zo en dat werd ook geopperd in die show mm. uh, dat dat voor Albert Heijn natuurlijk zo'n grote hoeveelheid aan data en gegevens is, uh, ik bedoel gegevens en data dat is handel ja en dan kunnen ze verkopen aan een, aan een groot bedrijf. Maar, en die kan dan specifiek op jouw gerecht reclame maken. Uh, maar dat kun, je uh, uh, dat kun je natuurlijk in de pro en Bij de Albert Heijn heb je helemaal tegenwoordig ook bij veel vestigingen dat automatisch afrekenen. Dat je niet naar de kassa hoeft, maar dat je gewoon. Uh, uh, dat je gewoon. Uh, uh, ...in zo'n elektronische kassa met zo'n scanner door de winkel kunt... ...en dan aan het einde kun je betalen, zeg maar. Mm het -hmm. kan alleen, dat systeem... ...als je die bonuskaart hebt... ...anders kun je die, uh, niet zo'n scanner pakken... ...en, en uitloggen uh, en betalen, zeg maar. Dus eigenlijk... ...min of meer sturen ze er langzaam... ...maar zeker heen... ...dat iedereen wel verplicht is... ...om zo'n bonuskaart... ...anders kun je op een gegeven moment gewoon geen boodschappen meer doen. Of je staat een uur in de rij voor die ene kassa. Of je gaat gewoon naar de concurrent boodschappen ja, doen. Ja, nou dat is de optie die je mm -hmm. hebt, ja. Want uh, uh, ik, uh, als, als ze zijn kaart invoeren, dan uh, ga ik gewoon niet meer naar Albert Heijn. Dan ga ik wel naar uh, De Plus of, uh, of naar C1000. We hebben maar één, in Den Haag hebben we 32 Albert Heijn filialen. En dan heb je de Haagse Stadspartij die heeft gezegd, in de gemeenteraad... Want dit is niet eerlijk, hè? Dat, uh, dat Albert Heijn heeft uh, uh, 32 filialen en uh -huh. de heugvliet er maar één of twee. En de Diegos heeft er maar één. En uh, zo zijn er nog maar een paar zaken die me, uh, misschien hooguit drie zaken hebben. Is dus oneerlijke concurrentie, daar ben ik wel mee eens. Dat is het ook. Ja. Dus ik ga de 100 laten, want die zit aan te kijken. Ah, Oké, okay. hey, hey, dan... in, in ieder geval bedankt. Is goed, Huis. Oké, okay. ja, hoi, hoi, fijne week nog. Oké, okay, luisteraars, dat was uh, onze vriend Jacco. We gaan door tot 11 uur en dan gaan we stoppen. Want uh, dan, uh, we gaan in ieder geval lekker een muziekje draaien. Ik ga nu non-stop muziek draaien. En dan ga ik uh, even een liedje draaien en dan ga ik even een playlist opstellen. Die ga ik allemaal noemen, want dat ben ik verplicht eigenlijk. En uh, anders, uh, ja, goed... Ja, de Lidl, daar kan je ook naartoe natuurlijk, hè. Lidl en de Aldi en noem maar op. Dus, oké, ja, de Hoogvliet is ook wel zo'n winkel waar je geen klantenkaart hoeft te hebben en zo. Ja, het kan wel, maar het is niet verplicht. Maar ze weten geen gegevens van je. Dan moet je van die bonnen bewaren, weet je wel. Maar goed, nou, ik ga wat muziekjes draaien en ik ga eerst even kijken naar... Naar de muziek. Ja jongens, de muziek. Hè? We gaan eens dus even wat opzoeken. Ja, we hebben een aantal onderwerpen aan de kaak gesteld. Ja jongens, ik hoop dat we dat over 30 jaar nog kunnen doen. Zonder dat uh, het uh, gevolg heeft voor de vrijheid van de mensenrechten. Hè? Ja, of dat dan nog geldt. We zullen het hopen. Dus Elisa Salinas featuring Huppel de Pup met... Uh, Give me the love. Schaartjes. Hartstikke uh, bedankt voor het luisteren. We, wie hebben we allemaal vandaag gehad? Uh, we hebben gehad Herman Tecklenburg, we hebben gehad Tom. we hebben gehad Jacco, uh, we hebben gehad. Uh, ja, wie hadden we nog meer eigenlijk? Oh, oh, oh, wat schandalig. Nou goed, iedereen die ik vergeten ben, <laughs> we hebben maar een paar mensen op de chat gehad. Uh, ja uh, klotje natuurlijk op de chat, uh, die was dan wel aanwezig, zonder commentaar in ieder geval. Misschien heeft ze waarschijnlijk, uh, hij of zij, meegeluisterd. Nou, uh, Ton, Jacco, Herman, Teklenburg uh, en iedereen die geluisterd heeft, uh, gechat en geskypt. allemaal hartstikke bedankt. We gaan tot elf uur door. We draaien straks onder andere Yellow van Mauro Margoni. Vibrafon met Fohn Ethiek. Jakiri. O van Oleg O. Carancho, Hawaii van Greg Bumo. En Eurodance 2013 van Harsenchat. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag, 27 oktober. Om 8 uur. Met de bel- en chatprogramma van DJ Aap. Lieve luisteraars.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 ProStar Radio is Vrije Radio. Muziek luister je naar Eurostar Radio. for you.